Goedenavond allemaal, mijn naam is Sifonne Hagenaar-Ratelband en goedemorgen voor de mensen die aan de andere kant van de wereld wonen en ook vanavond zou ik het volgende willen doorgeven Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen al wat ik heb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 Vorige week, toen mijn vorige lezing werd uitgezonden. Zoals je weet doe ik het, neem ik het van tevoren op, om een aantal redenen. Maar er was iemand op de chat, en soms heb ik de gelegenheid om daar dan wel even bij te zijn. Er was iemand op de chat en die zei, nou ik ben benieuwd wat je de volgende week weer gaat zeggen. Want ik moet daar behoorlijk mee aan de slag. En dus dat hij daarmee... Of zij daarmee uh, over na moest denken. En uh, ja, daar zit je dan uh, deze week over na te denken. En ik dacht, nou, ik heb eigenlijk voor deze week, voor de, voor de lezing van uh, aanstaande maandag, helemaal geen enkel onderwerp. Ik weet niet waar ik het over moet hebben. Want dat krijg je dan als je in je hersenen gaat zitten. En dat gebeurt dan. Want dan wil je iemand een genoegen doen. En uh, nou, dat gaat dus gewoon niet. <laughs> je doet het van binnenuit of je doet het niet. En eh, ja, dan ga je daar wel even over nadenken, natuurlijk. Je denkt erover na of, eh, of, of, eh, of ik het misschien mezelf aantrok dat, eh, om met iets goeds te komen of zoiets. Hè. En eh, ja, en, en nogmaals, dan ga je in je hersenen zitten en dat gaat niet goed. <laughs> maar eh, ik vond het eh, wel een plezierige mededeling hoor. Het blijkt dus dat er, dat er mensen zijn, ook al is er maar één hoor, dat er mensen zijn die er wezenlijk iets mee doen hè, met, de, met de lezingen. Want bedenk wel, van mijzelf ben ik niks en alles komt van binnenuit. En ook geen dank daarvoor, want voor mij hoef je dat niet te doen. Je doet het alleen voor jezelf en daardoor ook voor allen. Want we zijn met elkaar, met, met ons mensen, met, met elkaar verbonden. Wij zijn alle één. Maar het is wel een genoegen om te constateren dat er zo hier en daar flink geploetend wordt hoor. En zo op die manier kun je zien dat de balans op aarde al door één mens kan overslaan naar positiviteit. Zie je hoe belangrijk jij bent... Maakt niet uit wie je bent. Je bent misschien net die ene. Die misschien na een tijdje naar zit te luisteren. Want het blijft een week staan. Hè? Maar. Eigenlijk ging ik in mijn gedachten. Toch ook naar iemand anders op diezelfde uh chat. Um, iemand die zei. Dat het best wel moeilijk was om te volgen. En die eigenlijk niet wist. Wat ik met dat, uh, met dat licht bedoelde. En. Tot mijn verrassing was er, want ik geef dus ook lezingen hier thuis, tot mijn verrassing was er onder een aantal mensen bij de lezing die ik hier thuis geef, ook de vraag wat ik nou eigenlijk precies met dat licht bedoelde, en, en hoe, hoe ze zich dat moesten visualiseren, wat ze daarvan moesten denken. Ja, en dan denk ik, ja, dat heb ik dan toch niet duidelijk genoeg uitgelegd misschien. Dat licht bij jezelf, dat licht of dat stukje God bij jezelf. en het licht in te ademen, nou, daar ga ik het dus deze lezing eens heel uitgebreid op, op, eh, over hebben. Ik heb natuurlijk al een uh, tijdje geleden over het, het inademen van je zorgen gehad, hoe je dat moet doen. Maar misschien moet ik dat nog duidelijker uitleggen. Dus ja, daar gaan ook mijn gedachten naar uit. En hoe je dat nog eenvoudiger kunt uitleggen, zodat werkelijk iedereen het kan begrijpen. Want weet je, altijd worden eenvoudige woorden gebruikt voor de werkelijke werkelijkheid. Maar nogmaals, wellicht kan het nog duidelijker. Maar goed, het dien toch uh, begonnen te worden aan de lezing. En uh, ik stort me altijd vol vertrouwen in het uur dat tot mijn, besch tot mijn beschikking staat. En uh, Nou ja, ik laat andere, alle andere gedachten los. En weet je, het onderwerp dient zich werkelijk vanzelf aan. Ik ben slechts de schakel, de tussenschakel. En ja, ook soms, eh, denk ik van tevoren, weet je wat, ik schrijf het dus een keer op, is ook wel eens leuk. Dan hoef ik het alleen maar voor te lezen. Nou, dat kan ik dan wel doen, maar vaak komt er dan nog een heleboel bij en... Eh, dat ik dat tussendoor toch nog zeg, op de lezingen die ik bij mij thuis doe, is het zelfs zo dat, uh, dat ik denk, ja, waar moet ik het nou weer zo over hebben? En weet je wat, ik ga, ik ga dit stukje nemen, dat heb ik al eens een keer geschreven, dit onderwerp, en dan neem, ik gewoon, dan neem ik dat stuk en dan gaan we daarover praten. En de lezingen bij mij thuis zijn zo vier, vijf uur, en soms zijn ze gewoon niet meer weg te meppen. Ze vinden het zo leuk, en... Uh, maar nou, ze blijven ook vaak langer zitten en dat vind ik ook ongelooflijk plezierig. En ja, dan begin ik vol goede moed aan het artikel wat ik dan zelf geschreven heb. En dan ben ik na twee uur nog niet verder gekomen dan de eerste zin. Want er is zoveel uit te leggen, er is zoveel te bespreken. Je kunt zoveel vertellen. En het houdt nooit op. En het is met zo ongelooflijk veel plezier. Nou goed, laat ik eens beginnen en eh, ja, laat ik wat eh, noemen. Eh, we hebben het gehad over het jaar 2012. Hè? Eh, en er zijn nogal eens wat mensen die, eh, die vragen, hoe denk je daar nou over? En eh, ja, Je hoeft het maar in te tikken bij Google en je komt er een heleboel tegen over, het, eh, over dat jaar. Maar laat ik je zeggen dat de aanloop tot 2012 al lang al begonnen is. Eh, en eigenlijk, waar gaat het over? Naar mijn gevoel is het een scheiding in denken. En die scheiding in denken is reeds lang begonnen. Scheiding der geesten, zou je kunnen zeggen. Want nogmaals, het komt niet echt aan op één bepaald moment in het jaar 2012. Het heeft zich reeds lang ingezet. Maar toch heeft het wel iets, hè, dat jaartal. <kliek> je kunt zeggen, is het wel juist dat er een datum gesteld is? En ja, je kunt natuurlijk een heleboel vertellen over dat eh, jaar tot 2012 en ongetwijfeld zijn er al lang mensen geweest die daar heel veel over verteld hebben. En dan wil ik het eigenlijk nu niet over hebben, want mijn gedachte is toch om, om, eh, om, om wat duidelijker te zijn naar eh, wat het licht nou eigenlijk precies is en wat dat eigenlijk betekent voor jou als mens. Maar dan, dan kom ik niet voorbij aan, eh, aan de scheiding der geesten, die dus zo rond deze tijd tot 2012 eh, plaatsvindt. En het heeft wel iets, hè, dat jaartal. Zo kunnen mensen voor zichzelf bepalen of ze tot de ene helft behoren, of tot de andere helft. De mensen die het goede willen... Lijken van zichzelf te denken dat ze op de juiste weg zijn. En de mensen die veel al kwaad in zich hebben, zien dat niet van zichzelf en vinden dat zij het volste recht hebben te zijn, zoals ze wensen te zijn. Ik ga daar nu niet verder op in, maar ik wil het dus weer even over die scheiding in gedachten hebben. Waar zit dat dan? Heel eenvoudig, in het je laten meeslepen. Van wat anderen zeggen. Met andere woorden, mensen oordelen en veroordelen. Je denkt er wel een boel over na, maar je volgt toch iemand anders, die sterker is dan jij. Dus die mensen staan aan één kant. En aan de andere kant staan de mensen die het niet in hun hoofd halen. Om te oordelen en te veroordelen. Kun jij met een gerust geweten zeggen dat je nooit oordeelt over de ander, over een situatie? Kun je met alles eerlijk in jezelf zeggen dat jij nooit, dat jij nooit oordeelt? Dus zie je dat het op die manier echt niet gemakkelijk is om tot een juiste conclusie over jezelf te komen. En dat het voor de mensen die wel oordelen en veroordelen ook moeilijk is om bij zichzelf te komen. Dus alles komt steeds op hetzelfde neer, de weg van de zelfkennis. En je kunt overal heen gaan, je kunt alles lezen, je kunt met alles aankomen, je kunt overal gebruik van maken. Van piramides, van de ang, de kennis van Atlantis, van Lemuria, alles leren over de astrale wereld, de kosmos, levensvormen van de kosmos, de diverse dimensies, sferen en noem maar op. En het staat iedereen vrij om te doen wat je wil doen. We kunnen daar allemaal in komen. We kunnen daar allemaal in voelen. Echter, mensen dienen wel alles eerst zelf op te ruimen in zichzelf. Zodat ze weer hun eigen goddelijke zelf zijn. Dus alles opruimen bij jezelf. Alle illusies. En hoe je daar wenst te komen... Ligt geheel aan de mens zelf, dat mag je zelf bepalen. En hoe lang je daarover wenst te doen, nou weet je, het goddelijke, het onnoembare, laat ons mensen. Het goddelijke blijft altijd van ons houden. Dat is het verbond dat het goddelijke met ons mensen heeft gesloten, onvoorwaardelijk. Het verbond dat het Goddelijke met ons heeft gesloten, is vervat in de regenboog. Dat is onze redding, zou je kunnen zeggen. Want uit onszelf zijn wij mensen niet zo liefdevol naar elkaar. Zie. Zie hoe wij mensen een, een potje van deze wereld hebben gemaakt. En toch, het goddelijke blijft steeds maar weer onvoorwaardelijk in ons geloven. Het goddelijke maakt zich geen zorgen over ons. Het weet dat het zal overwinnen. Het weet dat het goede uiteindelijk altijd zal overwinnen. En het weet dat alle zielen zich ooit een moment in hun evolutie zich zullen richten naar het goede, naar het licht, naar het goddelijke. Want bedenk wel, als jij je niet richt naar het goddelijke, hoe kan God jou dan helpen? Maar goed, ik zei, kijk naar de aarde. Kijk om je heen en zie dat wij mensen er best wel een potje van hebben gemaakt, vooral de laatste eeuwen. Nou, eigenlijk wel heel lang al. En kijk hoe de aarde die negativiteit van zich afschudt. Dan vraag je misschien af wat ik daarmee bedoel. Nou, allerlei rampen die zich die op dit moment plaatsvinden, aardbevingen, andere dingen die dus met de aarde te maken hebben. Zie dat het de aarde in principe niet uitmaakt waar dat plaatsvindt, maar wel op plaatsen waar de aardkorst aan verandering onderhevig is. De aarde, moeder aarde, kijkt naar de mensheid als één geheel. Niet naar de individu. En kijkt ook niet of dat wel of niet goede mensen zijn. Het is de mensheid op zich. En de aarde schudt de negativiteit van zich af. En wij mensen hebben dat zelf veroorzaakt. Wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Simpelweg. Doordat we nog steeds voorbij het goede lopen. Nog steeds aan het goede voorbij lopen dat ze nog steeds niet allemaal één richting opstaan. Ik zei dus in het begin, we kunnen met alles aankomen. We kunnen er alles bij halen. We kunnen boeken lezen en noem maar op. We kunnen hier, zelfs nu, naar deze online radio luisteren maar in diezelfde tijd, op hetzelfde moment, had je ook dicht in jezelf kunnen komen. Zie dat het dan ook mogelijk is om bij jezelf, bij je, je eigen zelf aan te raken en bij je eigen bron aan te komen. En wat bedoel ik met de bron? Dat is die energie, je ziel, laat ik het maar gewoon één naam noemen, wat je zelf bent, waar je deel van uitmaakt. Soms zit je heel stil en dan weet je niet meer hoe je je benen hebt neergelegd of gezet. Dan weet je soms niet meer hoe je armen liggen. Dan zit je in je gevoel. Dat hebben we allemaal wel eens een keer gehad. Want eigenlijk, waar je dus mee bezig bent, en, uh, leidt bijna alles je af van je werkelijke doel. Je eigen zelf te vinden. En weet je, voor dat doel ben je in deze tijd, op dit moment van je evolutie, op dit moment van de evolutie van de aarde dus, hè, hier op deze aarde gekomen. Zie je dat dat een verantwoording naar jezelf toe is? En heb je het gevoel dat er af en toe van binnen in jouzelf iets tegen je aandoet... Als een soort waarschuwing, een stille stem in jezelf. Ga jezelf eens leren kennen. Ga eens van jezelf houden. Loop niet, voor jezelf, loop niet aan jezelf voorbij. Zie wie je bent. En als je van jezelf houdt, ga je daardoor ook meer van anderen houden. Ga je anderen ook beter begrijpen zonder onderscheid en onvoorwaardelijk van anderen houden, maar allereerst van jezelf. Alles, alle werelden, alle dimensies, de kosmos, astrale werelden, werelden, mensen die overgegaan zijn, alles staat voor ons mensen open en tot onze beschikking. Natuurlijk kunnen mensen zeggen, dat ze later die zelfkennis wel zullen doen. Als ze tijd hebben. Als ze de rust hebben om rustig na te denken. Eens dus. En dan zeggen ze eerst even dit. Eerst even chatten. Eerst even naar de televisie kijken. Eerst even dit. Eerst even dat. Nou vul het zelf maar in. En zo gaan er soms jaren voorbij. En weet je. Mensen willen dat die rust, dat, dat die overgave naar dat zelf, die zelfkennis, toch zomaar in handen krijgen. Soms door er niet veel aan te doen. Maar soms zijn er ook mensen bereid om er iets voor te doen. En het begint gewoon met zelfkennis. Jezelf ontleden. En eens zul je dat toch wel willen. Dat kan natuurlijk. Alles mag met eigen verantwoording. Maar kunnen mensen overzien hoe ze de energie verbruiken, de tijd verbruiken die voor hen bestemd was... De tijd die je niet in die onvoorwaardelijke liefde doorbrengt, die wordt afgenomen van de liefde-energie. En je kunt het ook nu doen, op het moment. Nu. Er is slechts één zonde, en dat is verspil geen energie. Dus als alle mensen het besluit nemen binnen in zichzelf te gaan kijken. Alle illusies in zichzelf op te ruimen. Het ego, jaloezie, hebzucht, ijdelheid. Nou, noem maar op, arrogantie. op te ruimen in jezelf, dan komt daar een ander leven voor in de plaats. Een leven dat niet meer overleven is, maar een werkelijk, een werkelijk leven. Dat is totaal anders dan wat je tot nu toe hebt gedaan. En kijk om je heen, er zijn op dit moment zo ontzettend veel mensen die dat nu doen. En kijk eens hoe prettig dat is, hoe goed zij zich voelen. En bedenk dat die tijd, als je in die, in die liefde-energie, als je in die energie zit, die tijd wordt dan niet meer verspild. Maar weet je, maak eens een begin. En laat ik dit zeggen aan de mensen die dat nog niet gedaan hebben. De mensen die soms wanhopig hun leven leven. Die werkelijk van dag tot dag leven. En de mensen die niet weten hoe ze hun leven willen leven. Het enige dat ze weten, is dat er iets anders moet zijn. Een gelukkiger leven. En sommigen denken dat het met geld te maken heeft. En misschien is het ook zo. Maar kijk eens naar de mensen die het wel hebben. En niet al die mensen zijn gelukkig. Dus, dus ligt het daaraan? Er is, er is werkelijk een ander leven voor jou. Ook voor jou. Het enige wat je hoeft te doen. is met rust naar je eigen gedachten te luisteren. Diep binnen in jezelf. Daar zit alles verstopt. Daar is ook jouw eigen kennis van alles. Als jij... Ja, dan ging de telefoon, dat een melding, alarmmelding was hier in de buurt. Ja, dat is toch wel even vervelend. Um, ja, moet ik weer even terug in mijn gedachten waar we het over hadden. Ik zei dus dat um, alles wat je nodig had om tot zelfkennis te komen, werkelijk in jezelf verscholen zit. Daar ligt alle herinnering aan, ook hoe je het doen moet en wie je zelf ook bent en waar je terecht kunt komen, in jezelf. En het mooie is dat als jij tot het besluit bent gekomen, een besluit dat alleen in jouw, binnen in jouw hoofd eh, genomen is, dat is jouw beslissing, als jij dat besluit genomen hebt, dan word je door het hele universum geholpen. Alle dingen die je nodig hebt om een volledig leven te krijgen. Dus niet meer om te overleven, maar om werkelijk te leven, worden je als het ware op een presenteerblaadje voor gehouden. En wat bedoel ik daarmee? Dan kom je ook je moeilijkheden waar je mee te maken hebt. Die komen op je af. Die waren er al. Maar dan besef je dat je die moeilijkheden hebt uit een, ja, dat je daar dankbaar voor moet zijn dat je ze hebt. Want zonder die moeilijkheden, zonder die ervaringen kun je niet verder. Zie het als eh, mogelijkheden om tot een groter mens te worden, een hoger bewustzijn, dus een, een werkelijk leven te verkrijgen. En wees dankbaar voor de gebeurtenissen die op jou wegkomen. Het accepteren hiervan en het niet bevechten, het aanvaarden en rustig na te denken hoe jij ermee omwent te gaan in jouw leven, maakt je tot een rustig mens. En op een moment in je leven kom je tot een werkelijke transformatie. Ik bedoel dus, de ervaringen die je tegenkomt, dat zijn vaak, niet alle ervaringen, maar veel van die ervaringen zijn inwijdingen, initiaties. En die moet je, nou ik zeg dus in dit geval moeten, die te ondergaan, zodat je weer een stapje in de goede richting doet. En weten dat je op de goede weg bent. Het gewone leven geeft dus gewoon de inwijdingen. En dat wordt allemaal gezien hoor, in die, in die andere werelden. Je weet ook, dat je nog van alles dient te leren. En ook dat vind je dan niet meer erg. Je weet dat je geholpen wordt. Je weet dat je het niet meer alleen hoeft te doen. Je weet dat het universum, God hoe je het noemen wilt, naar jou kijkt om te zien hoe jij ermee omgaat. En die, en die moeilijkheden, die kun je dus, daar kun je dus mee omgaan. Maar je kunt dus ook, als je er moeite mee hebt, dus de zorg daarover, kun je inademen en in het licht leggen. Het licht dat je zelf bent. En nogmaals, ik zeg wel eens tegen mijn kleinkinderen dat ze een kleine kerncentrale binnenin zichzelf hebben. En, en zo is het dus ook. Je voelt dat je dan niet meer alleen bent. Je moeilijkheden worden voor jou gedragen. Je hoeft het niet meer alleen te doen. En zoals ik vele malen in mijn lezingen heb gezegd: Je bent niet alleen. Je hoeft het niet alleen te doen. En nogmaals, leg al je moeilijkheden, je zorgen voor je neer en adem dat in de ziel. Die jij bent. Want je bent een ziel en je hebt een lichaam. Ik heb op een van mijn vorige lezingen gezegd, leg dat desnoods in een ballon voor je neer. Visualiseer, zie een ballon voor je. Doe al je zorgen daarin. En neem dat in een inademing allemaal in dat grote licht dat jij zelf bent. Net zolang totdat het zomaar weg is. Dat is toch niet zo heel erg moeilijk om te doen. En toch hoor ik dus van mensen dat het eh, toch moeilijk blijkt te zijn. Wat is dat licht? En hoe leggen ze dat licht op hun, op hun eigen licht? Want ook dat zeg ik, niet alleen je problemen in je licht leggen, maar verbind je ook met het licht... Om je heen. Ja, en daar heb ik natuurlijk al eens een keer ook daarover al een hele lezing aangeweid. Maar ik vind het niet erg hoor, om dat gewoon nog een keer te zeggen. En misschien wil je meedoen aan deze eenvoudige meditatie. En je kunt het zo groot en zo klein maken als je zelf wilt. Je kunt er van alles bij denken, je kunt er van alles bij doen... Maar ik leg het maar even zo, zo helder, probeer ik dan maar zo duidelijk mogelijk uit. En waar gaat het om? Om die verbinding te maken, om in je gevoel te komen. Om te voelen dat jij dat licht bent. En mag ik je dan verzoeken om beide voeten op de grond te zetten? En misschien lig je wel, Nou, ga je gewoon liggen. Zet je voeten op de grond en kijk eens even of je een lamp in je omgeving hebt of een kaars. Of misschien wil je wel de zon voor je zien, de zon visualiseren. En adem dat licht in op een rustige inademing. Adem dat helder licht via je neus in. En ga met dat licht in je gedachten door je lichaam. Hou die adem even vast en breng het naar je zonnevlecht. De navel chakra. Breng nu dat licht naar je navel, naar, naar je zonnevlecht, en maak de verbinding van dat licht met het licht dat jij bent. Adem rustig in, hou die adem even vast. Ga in gedachten met die adem door je lichaam, naar je zonnevlecht en adem daarin. Misschien voel je een lichte tinteling, misschien voel je wel helemaal niets. Maar het helpt altijd. Misschien word je nu wel ontzettend warm en gebeurt er van alles met je. Voel je daar goed in. Misschien is het moeilijk voor je om je voor te stellen dat jij een licht bent. Maar voel in jezelf. Kun je denken dat jouw ziel die in je, onderbuik, in je buik zit, één groot licht is. Als het ware één grote kerncentrale is. Dat is toch niet zo moeilijk. Dat ben je zelf. Je bent een ontzettend groot licht. Kijk eens met de binnenkant van je ogen, en zie dat je de verbinding gelegd hebt met jouw licht en het licht dat je van buitenaf binnen in jezelf gebracht hebt. In die tussentijd rustig in- en uitademen hoor. Maar doe het zo dat je bij een inademing door je neus eventjes die adem vasthoudt. En langzaam. En je zonnevlecht uitademt. Blijf daarbij rustig met je aandacht. En neem even de tijd om te voelen. Daar voel je. Adem nog een keer in. Houd de adem even vast. En breng het langzaam naar je navelchakra. Kijk of je al je zorgen voor jou, voor je geestesoog. in een grote ballon kunt leggen. Zoek niet naar de oplossingen, maar leg daar je zorgen in. Misschien heb je wel duizenden ballonnen nodig. Wat maakt het uit? Of misschien wil je het steeds maar opnieuw en opnieuw doen. Doe alles, al je zorgen daarin. En adem die ballon in, bij een inademing. En breng het naar die kerncentrale die jij zelf bent. Breng het naar je eigen ziel. Breng het naar je eigen licht dat jij zelf bent. Breng het naar dat stukje God dat jij zelf bent. En zie dat je daar je zorgen in legt. Je hoeft het niet zelf te dragen. En, en open je ogen. Ik zei, leg al je zorgen erin en adem ze in. Zie je dat dit in volslagen tegenstrijd is met wat je altijd hoort: je moet vechten, je moet het van je afslaan, je moet er tegen ingaan, je moet er alles aan doen om, nou en nou, noem maar op. Maar zie je niet in dat dat al die jaren niet geholpen heeft? Dus waarom zou je nog langer vechten? Waarom zou je nog langer nou, rond om uh, uh, um je heen meppen? Waarom zou je dat doen? Je kunt zeggen, probeer dan eens een keer deze kant te doen. Maar ja, ik zeg altijd, als je het probeert, dan doe je het niet. Je doet het of je doet het niet. En nogmaals, ik wil je tot niets dwingen hoor. Maar uiteraard niet. Maar je zou eens kunnen overwegen om je problemen eens een keer op deze manier aan te pakken. Jij hoeft helemaal niet te denken hoe het af zal lopen, en hoe het, hoe het in zijn werk zal gaan, om het tot een oplossing te brengen. Als jij het in het goddelijke legt, dan komt de oplossing vanzelf. Dus kijk maar eens of je het of je het op deze manier dus op een andere manier kunt doen. Door je zorgen en je problemen en van alles wat je dwars zit. Of je dat in je eigen licht kunt leggen. En voel, voel binnen in jezelf dat er een wezenlijk verschil is. En zie, je problemen zijn er niet meer. En ik weet het hoor, je wilt het gewoon niet geloven dat het zo is. Je bent zo, in, je bent zo geconditioneerd in je denken, dat je er zelf voor moet, op, dat je zelf je problemen moet oplossen. Het is niet waar. Het goddelijke is er om jou bij te staan, om jouw problemen te helpen dragen. En het is inderdaad heel verrassend als je het voor de eerste keer doet. En ja, en voel je niet schuldig dat je het, dat je het in dat licht legt. Je mag dat doen. Het goddelijke kan van jou kan daar heel verschrikkelijk goed tegen, hoor. En wil niet anders dan jou helpen om je van je zorgen te ontlasten. Je hoeft het niet meer alleen te doen. Nou, dat is toch een waarlijk genoeglijke gedachte. Zie je dat er een verschil binnen in jezelf zit? Nu je rustig de tijd voor jezelf genomen hebt. Het is toch een verlicht gevoel. Niets drukt meer zo zwaar op je. En misschien heb je meegedaan. En heb je dat ook gevoeld? Of misschien denk je, nou, nou ja, ik geloof het allemaal wel hoor. Ik, ik heb er even geen zin in en doe het nog wel eens een keer. Nou, dat maakt mij niet uit hoor. Je mag het allemaal zelf weten. Je kunt hooguit denken dat je jezelf wel eens tekort doet. Want weet je, ook voor jou ligt alles klaar om je een uitbundig en goed leven te geven. Dat kan niemand je geven. Alleen jijzelf bent daar verantwoordelijk voor. Via een rustige, eenvoudige meditatie. Kun je een aanzet geven om wellicht voor de eerste keer in je leven eens rustig te luisteren naar je eigen gedachten? Bedenk dat ook jij een geleide geest hebt. Ja, sommigen zeggen dan beschermengel, maar maakt niet uit voor hoe je het noemen wilt. Nou, ik vind de geleide geest eigenlijk wel goed. Mag ik je zeggen dat jouw geleide geest een heel leven aan jou vast zit? Dat jullie samen ooit een, bes een beslissing hebben genomen in die astrale wereld? Dat jouw geleide geest een heel leven lang bij jou zou blijven. En als je daarover nadenkt, kun je dan in de gedachte komen dat jouw geleide geest steeds gedachten naar jou uitzendt. Nou, ik hoor helemaal niks hoor, hoor ik wel eens zeggen. Maar als jij het niet hoort, wil het niet, wil niet zeggen dat, dat er niks gezegd wordt. Dus ja, zit je wel eens rustig en hoor je ze ook. Doe je er iets mee? Of laat je je gaan en denk je daar nooit aan? En misschien, nu je deze woorden hebt gehoord, dat je jezelf helpt herinneren, dat je inderdaad een geleide geest hebt en dat die altijd bij jou is. Een ziel dus die bij jou zit en vast zit aan het bewustzijn dat jij hebt. Dus als jij eraan denkt om iets voor jouzelf te doen, jezelf te ontwikkelen in zelfkennis, jij ook je eigen geleidegeest daarin meeneemt. Heb je die beslissing genomen tot zelfkennis? Dan zal het hele universum jou helpen en zal juichen dat je de juiste weg genomen hebt. En dan komt de gedachte in me op dat je misschien denkt, alhoewel ik niet voor jou wil denken hoor, maar het zou kunnen dat je denkt... Dat ik een pleidooi hou om jou te veranderen. Het lijkt misschien zo, maar misschien wist je van dit alles helemaal niets. En dan is het juist om dit alles te zeggen. Misschien geeft het nu een kleine kriebel bij je dat je zegt, ja, ik krijg nu een soort vol naar iets binnen in mijzelf. Daar wil ik naar op zoek. Wat is dat? Er moet toch meer zijn in dit leven. En je kunt zelf besluiten wat je wilt. Doorgaan met je leven, gewoon wat je altijd deed. Daar is niets mis mee hoor. Als jij dat wil doen, dan doe je dat. Of besluiten dat je van nu af aan niet meer wilt overleven, maar werkelijk jouw leven in alle en in volle liefde wilt leven. En daardoor je leven in positieve zin te willen veranderen. En waarom zeg ik je dit? Omdat ik het zelf ervaren heb, om van dag tot dag te leven, zonder dat iemand aan de buitenkant daar iets, in de, iets van in de gaten had, maar op een gegeven moment voor mezelf de beslissing te nemen, dat er toch meer moet zijn. En dan niet te gaan zoeken in het spektakel, wat dus buiten jezelf ligt. En daar is niks mis mee hoor, Want als jij dat wil doen, dan moet je dat doen. Maar voor mij gold dat om dan naar binnen te gaan, om daar te vinden, waarvan ik diep in mezelf wist dat ik het daar zou vinden. Dat was de beste plek om opgeborgen te worden. Je eigen waarheid, je eigen ziel, niet buiten jezelf, maar in jezelf. En misschien heb je gedachten in je opgekregen dat, dat jouw liefde naar anderen wordt afgemeten naar meer, naarmate jij meer geeft. Dat je tot die toch wel behoorlijk verdrietige ontdekking bent gekomen, dat de mensen dan pas geneigd zijn om hun sympathie of hun, dan pas hun liefde aan jou te geven. Dus met andere woorden, dat mensen eh, jou pas liefde willen geven, als jij eerst heel veel geeft. En dat is liefde onder voorbehoud. Dat is inderdaad een verdrietige gedachte. Je voelt je dus van binnen misschien wel verdrietig, koud, zorgelijk. En denk dat het allemaal niets meer uitmaakt, wat je ook doet. Dan zie je niet dat je, dat je vrij bent om zo'n gedachte te hebben. Maar dat er ook nog een andere gedachte ligt, waar we het dus daarnet over hebben gehad. En zie je, dat als je in die verdrietige gedachte bent... Dat je dan wel helemaal voorbij gaat aan je eigen licht. Aan het licht dat jij bent. Aan het lichaam dat jij hebt. En aan de gedachten. De goede gedachten die jij hebt. Dat je tot voor kort de gedachten over jezelf zo ellendig zijn. En zo schuldig en verdrietig. Dat je er eigenlijk niet meer wilt zijn. En zie je dat je zelf aan jezelf die gedachten geeft? Geef jij aan anderen zoveel macht dat jij op die verdrietige gedachten komt? Was jij vergeten dat je zelf besluit wat je denkt? Jij bepaalt. En zie dat het allemaal niet zo moeilijk is. En hou het vast. Jij maakt uit wat jij denkt en niemand anders. De gedachte dat jij uitmaakt wat jij denkt, is een gedachte die uit jou komt. En dat is een beslissing die jij zelf maakt. Hoe anderen jou nou behandelen of niet, dat heeft daar allemaal niets mee te maken. Jouw gedachten zijn voor jou en voor jou en voor niemand anders. Als ik in lezingen zeg, blijf bij jezelf. Betekent dat dat ik tegen je zeg, laat jouw denken en jouw gevoel over de dingen om je heen niet afhangen van wat anderen denken of zeggen en doen? Weet je, hier gaat het steeds maar weer om. En als je dit doorhebt, doorhebt dan blijf je bij jezelf en laat je je niet meer gek maken door niets en niemand meer. Als je dit steeds maar weer oefent bij jezelf, dan kun je op een moment alles hebben, dan word je door niets meer gestoord dan laat je je door niets meer storen. en misschien ben je bereid om dit steeds te blijven oefenen, te blijven oefenen in jezelf en dat is de bedoeling, hè? om bij jezelf te blijven in jezelf te blijven om zo op die manier tot jezelf te komen en naar je eigen gedachten te luisteren naar, je eigen, naar jouw eigen geleidegeest te luisteren en weet je wat nou het gekke is? Als ik dit uitleg aan mensen, mensen met, uh, die gestudeerd hebben, mensen met de titel, mensen die toch wel wat kennis van zaken hebben, dat juist deze mensen er het moeilijkst mee hebben. Blijkbaar is deze eenvoudige manier van denken te ingewikkeld voor het, voor het denken dat uit het fysieke lichaam komt. Maar wel eenvoudig en gemakkelijk voor mensen die denken vanuit hun gevoel. Met andere woorden, kom terug in je gevoel en je hebt aansluiting bij je eigen zelf, je eigen ziel. Dus het heeft niets te maken met de kennis die je verkregen hebt, maar het heeft alleen te maken met je eigen bereidwilligheid om vol liefde van jezelf te houden, en jezelf te omarmen en lief te hebben, en jezelf heel te maken. Je te herinneren wie je was en wie je weer zijn kunt en wie je in je verdere evolutie altijd zijn zult. Zo kun jij op een moment in je leven bedenken dat jij alles zelf bepaalt. Dat jij tot de conclusie komt dat jouw ziel werkelijk bestaat. jouzelf werkelijk bestaat. Dat jouw ziel duizenden en duizenden jaren oud is en een bestaansgeschiedenis heeft. Waar jij nog niets van af wist. Op dit moment heb je echter alleen met een klein stukje van je eigen, eigen stoffelijk leven te maken. En hoe kun je over jezelf, je eigen ziel, jouw leven, een waardeoordeel hebben? De gedachte hebben van het niet waard zijn. En eigenlijk een leven te leiden dat niet strookt met jouw werkelijke werkelijkheid die bij jou past. Je bent een ziel met een hoofdletter. En je hebt een lichaam. En jouw ziel is... Altijd en zal altijd bestaan. En jouw lichaam is partijdelijk. Je hebt zelf voor dit leven gekozen. Om nu in dit aardse leven te doen. Wat je altijd al wilde doen. Dan mag ik je verzoeken. Doe het dan. Wat het ook is. Zo zijn we in staat om de balans waar ik het in het begin over had, over te laten hellen naar de positiviteit en zo ons licht te verspreiden aan de mensen die het zo ontzettend nodig hebben. Aan de mensen die het niet meer weten en die de weg zijn kwijtgeraakt. En de scheiding der geesten, ja... Zie het als een handreiking om te bepalen waar jij in je leven wenst te staan. Bij het een of bij het andere. Lieve mensen, ook nu weer bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er een beetje wat aan hebt. Het was mij weer... Ongelooflijk genoegen. Ik hoop dat jullie een heerlijke week zullen hebben. Veel genoegen met het beluisteren van de andere programma's van Indigo Radio. Nogmaals een hele fijne week. Een plezierige avond. En tot volgende week. Dag.